Weekend, stone cold look in the mirror. Sweetheart, of killer's got the moves and the brains. She makes a dead man dance. Well, I met a man told me love is a lie. There was the thing that hit me and took me to the sky. Fake.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 killer's got the moves and the brands. She makes a dead man dance. Oh, it's been three years and four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 En dat was een eigen opname die wij hadden gemaakt van de heer Blanco. Beter bekend als in de volksmond in Volendam als Jan de Witte. En zijn de naam is Jan Schilder, want dat is een echte naam. Uh, welkom bij deze alternatieve FM van 9 mei. Het is, uh, nee, ja, 9 mei, ik zeg het goed. Uh, Hemelvaartse dag, dat heb ik ook gemerkt. Want ik dacht, het is gewoon een door de weekse donderdag. Maar nee, uh, ik neem meestal altijd als ik uh, voorafgaand aan dit uh, radioprogramma... twee broodjes makreel mee. Maar de, de, de visboer van vandaag, dat is een gatwijker En die viert Hemelvaartse dag altijd als een echte officiële vrije dag. Dus ja... Toen moest ik wat anders verzinnen. Dus dat was eigenlijk meteen al uh, momentje 1. Uh, dat uh, maakt dan meteen dat we op deze hemelvaartsdag zijn begonnen. She Makes a Dead Man Dance is van Blanco. Ik zei het al. Is een eigen opname. Want hij heeft een uh, live album heeft hij gemaakt. Waarop opnames onder de meer staan vanuit het uh, patronaat Haanem. Waar hij uh, met de volle band uh, te horen is. Maar ja, wij hebben er natuurlijk ook een. En we vinden toch onze eigen opnames altijd veel leuker. Dus die laten we dan ook horen. Dat was vorig jaar toen hij samen hier met Mich, oftewel Michel Tuyp van Lorem Ipsum euh, aanwezig was. En wat heeft dat ook weer met elkaar te maken? Nou, alles. Want afgelopen zaterdag heeft Lorem Ipsum hun album release show gedaan. En daar komen we straks nog even op terug als het gaat om een track van dat album. Straks, vanaf 8 uur dan zijn uh, twee leden van The Void te gast. Waarom twee? Uh, ja, er is toch een ziektegeval bij de Voigt. En dat betekent ook dat we dus niet in uh, het oorspronkelijke idee... dat we dus hier heel vet meteen met allerlei toeters en bellen uh, gaan laten spelen. Nee, dit wordt een akoestische sessie. En dat is dan denk ik ook best wel charmant om zowel Ruben als Anouk... Uh, dan uh, een beetje in een akoestisch jasje hier uh, te gaan zien en te horen... En we gaan natuurlijk ook meteen praten over de EP-release, want die staat ook voor de Voigt uh, op Stapel op 31 mei. Dat is over morgen over drie weken. Dan uh, gaan zij hun EP-release show doen in Patronaat. Dus daar gaan we het onder meer ook over hebben. Over nieuwe releases gesproken, want deze mogen we weer vooruit uh, draaien. Morgen komt die uit. En dat is uh, de nieuwe single van Christy en het nummer dat heet Mama. In jouw oog zie ik mijn ogen en in jouw lachen ik mijn lach, ik herken. Remembering towns I passed through, back when the distant music played and dreams were gonna come true. Before all that has transpired, before I paid my dues, I've got no. It's been a long time since I came this close to feeling all right. Weathered fronts with flaking paint, signs not speaking like they used to.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 It's been. Mooi vindt en dan zitten we er een beetje het decor te maken voor straks als we op YouTube gaan. En dan wordt de banner al neergezet. En dat vind ik altijd mooi dat we dan ook nog een plant op de achtergrond hebben staan. Dat, dat doet het wel een beetje dat haarselijke speertje. Straks de Void. twee nummers achter elkaar heb je kunnen horen. De nieuwe van Christy die komt morgen uit. En ik weet dat de collega's van WEEF en dat is W-E-E-F. Double F dan ook. En Niels Kentie is de man die het morgen gaat doen. Die gaat hem ook morgen horen, die nieuwe single. En wij mochten hem vanavond al laten horen. Christy met de nieuwe single Mama. En hierachter hoorde je, en dit heb je net kunnen horen... een single van Ruud Houveling. En Ruud komt uit dit dorp. Want nou ja, hij is niet echt een geboren Zandvoort. Want hij komt oorspronkelijk uit Alphen aan de Rijn. Maar hij woont al sinds begin van de jaren negentig hier, hier in Zandvoort. En dat komt van het laatste album, Accidental Pictures. Geen onbekende in uh, de Nederlandse muziekwereld. Want hij heeft alles dingen geschreven voor een televisieserie, geloof ik. Bij de NTR. En hij is een aantal malen bij Radio 2 geweest in het uh, programma van Leo Blokhuis. Dus dat zegt al uh, het nodige wat uh, we hier allemaal in huis hebben. Maar goed, uh, ik zal je er niet al te veel voor vermoeien. Vorige week heb ik, een, uh, <coughs> heb ik hem al geïntroduceerd. Want ik had een uh, gesprek met uh, Joyce Martens. En het leuke is, dat gesprek werd uh, afgelopen zaterdag nog een keer herhaald hier uh, bij deze omroep. Namelijk bij collega Fred Heij, want ook hij heeft daar iets mee. Dat is een leuke woordgrap, maar uh, Fred uh, is eigenlijk er uh, ooit mee begonnen. En wij hebben op een gegeven moment ook een beetje dat stokje overgenomen. En nu uh, zie je dus een beetje een wisselwerking en, uh, tussen twee programma's. Want ook uh, Fred heeft het uh, interview uh, van mij met uh, Joyce uitgezonden. En die, nieuwe single. en die nieuwe single, die ga je nog een keer horen, want uh, daar is het wel naar.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 way.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 De pracht die haar bekoort De rivier zij stopt met stromen En het riet heeft hier Een duizend gouden vlinders dalen op je schouders neer Zacht beweegt mijn vinger langs de lijnen van jouw mond De dageraad verraadt de droom waarin ik mij bevond Mijn adem streelt jouw wangen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 en de rozen in bloei gaan staan, de wilgen vormen samen. We dieren voor jou. Jouw zon verlicht mijn beeld en haar warmte verdrijft mijn kou. Zacht beweegt mij vier langs de rijden van jouw mond. De dageraad verraat de droom waarin ik mij bevond. Mijn adem streelt jouw wangen. En jouw hart als loosgebaat. Als ik Karkadia verlaat. Als ik verlaat. Karkadia... Ik weet niet, maar ik heb af en toe een beetje het idee... dat ik toch ook wel iets van Stairway to Heaven van Led Zeppelin... een beetje tussendoor hoor, maar goed, dat maakt niet uit single is er niet minder om. Uh, Toon van Mill met Als ik Arcadia verlaat. Daarvoor hoorde je Joyce Martens met haar nieuwste single, het nummer dat heet Highway. Over um, meest recente singles gesproken. Dit heeft al tien jaar geduurd voordat er een uh, nieuwe single van haar is uh, verschenen. Ze komt oorspronkelijk uit het welbekende dorp Volendam, maar tegenwoordig resideert ze ergens anders. Martine Bond met uh, haar laatst verschenen single, het nummer dat heet Orphan Child. Bye. Ja, na tien jaar dus een single van Martine Bond. Er zit ook nog iets bij, want die single is geproduceerd door Gerard Heusingveld. Dat is geen onbekende, want hij is songwriter. Bovendien, Gerard Heusingveld is de laatste tijd actief... samen met Erik Harbers, met Uchi en Jaan. Vorige week hebben we daar ook al een single laten horen. En als we tijd hebben, zullen we die single vanavond ook nog even laten horen. Dan naar vorige week vrijdag. Want vorige week vrijdag heeft Chris Moorman bekend lopen maken welke mensen mee mogen doen aan de popronde. Daar zit Martine Bond niet bij. Maar goed, uh, je weet het nooit of dat nog ooit gaat gebeuren. Dat lijstje is bekend, maar hoe werkt het dan verder? En daar ging het uh, gesprek uh, wat ik met Chris had uh, eerder deze week. Aan de telefoon Chris Moorman van Popronde Nederland... Afgelopen vrijdag is bekendgemaakt wie er allemaal mee mogen doen voor de popronde voor 2024. Dat is allemaal uitgebreid gebeurd via de landelijke media. En dan zijn wij als plaatselijke media dan ook nog eens een keer geïnteresseerd van ja, hoe, het allemaal, uh, hoe het allemaal een klein beetje werkt. Uh, nou Chris, goeiedag. Hallo ja. Ja, want uh, dat lijkt mij toch altijd een opgave voor een selectiecommissie... om uh, te bekijken wie er dan allemaal in die popronde mee mogen doen. Hè. Uh, was dat ook uh, voor jullie een behoorlijke opgave voor dit jaar? Nou, we doen het natuurlijk al een poosje. We vieren ja. dit jaar ons uh, 30e jubileum. Ja. Uh, dus die, die opgave valt op zich best wel mee... Uh, we hebben een, uh, een selectiecommissie van 184 sleutelfiguren uit het Nederlandse popscene. Mm. Die maken eigenlijk die selectie voor ons en die doen dat via een, uh, een online systeem, uh, de achterkant van onze website eigenlijk, die helemaal naar hun wensen is ingericht. Ja. Uh, dus uh, zij luisteren daarin naar de tracks van de acties die zich hebben aangemeld en dat is uh, over de jaren heen is dat zo, uh, zo efficiënt mogelijk gedaan eigenlijk, want het zijn mm. natuurlijk allemaal hele drukke mensen, ja. met heel weinig tijd. Ja. Uh, en wij, wij vragen veel van ze, dus uh, ja, dan moet je dat goed faciliteren. Ja, um, nou is er de dertigste keer zeg je. Mm -hmm. Ja, dan, dan houdt het ook al in dat het een behoorlijke geschiedenis uh, heeft, de popronde. Mm -hmm. wat, wat is er eigenlijk in al die jaren dan toch een beetje um, veranderd in die afgelopen dertig jaar? Oeh, hoe lang duurt jouw uitzending? Nou, <laughs> nou, laten we het een beetje proberen zo kort mogelijk uh, te doen. Maar proberen ze een beetje een soort van... Ja, wat is het eigenlijk? Een kleine beschrijving uh, te geven van wat er allemaal uh, zich heeft afgespeeld. Nou, Popronde is ooit begonnen in uh, 1994... als lokaal festival alleen in Nijmegen. Ja. Eigenlijk als een uh, soort van tegenbeweging op het cover circuit... en uh, de jazz- en de bluesrondes en dergelijke. Ja. Als festival voor acts... Um, van buiten Nijmegen, van buiten de stad. Dus om originele muziek van buiten de stad naar de stad toe te halen. Ja. En daar zat natuurlijk toen meteen al wel een, een belofte in. Dat kan ook in andere steden. Ja, ja. Zo is het een reizend festival geworden. Ja. Nou, dat is dus van één stad uitgegroeid naar 42 steden nu. Ja. 30 jaar. Ja. Um, dat is van een kleine selectie uitgegroeid naar nu 101 acts die zich hebben aangemeld. Uh, of die geselecteerd zijn dit jaar. En, ja. en ruim 1100 acts die zich hebben aangemeld. Um, met, en ja, we zijn eigenlijk van, van klein lokaal festival gegaan naar, en een, ja, dat zijn niet mijn woorden natuurlijk, maar nee. naar een talentontwikkelingsinstituut. Ja. Uh, die, die eigenlijk in de plannen en de ambities van bijna iedere, uh, iedere band en iedere act in Nederland voorkomt. Ja. Op een gegeven moment wil je pokronden doen en daarna wil je doorstoten naar slag. Ja. En vanuit Noorderslag wil je de rest van je carrière beginnen eigenlijk. Ja, uh, nou, nou, we zijn echt een stap daarin geworden. Ja, nou hoor ik je iets zeggen over talentenontwikkeling. Wat kan een popronde daarin doen? Uh, nou, wat, wat ons eigenlijk... Uh, uh, het belangrijkste vinden wij zelf, is wat we doen... ...is het faciliteren van speelplekken. Mm. Uh, in de afgelopen jaren zijn er natuurlijk ook heel veel speelplekken verdwenen. Uh, nou ja, wij proberen dat zoveel mogelijk terug te halen. Uh, of terug te halen. Uh, in ieder geval in dat najaar. In die 41 steden, 42 steden te faciliteren. Dus plekken waar acts op een podium kunnen staan. Voor een nieuw publiek. En zo ook nieuw publiek aan zichzelf kunnen binden. Mm. Uh, daarnaast bieden we uh, stukjes coaching aan. Uh, heb ik uh, wekelijkse spreekuren bijvoorbeeld. Waar acts zich voor kunnen inschrijven. En waarin ze al hun vragen aan me kunnen stellen. We hebben ook een popronde academy. Uh, en die popronde academy. Uh, nou, eigenlijk alles wat je kunt bedenken. Dat je denkt van hey, dit is als act in dit stadium. Van hun carrière interessant om te leren. Bijvoorbeeld over rechten met uh, Buma en Sena. Ja. Uh, over boekingen, over management, over labels, over hoe je op de radio komt. Zulke soort dingen. Uh, daar bieden we uh, uh, workshops, panels uh, en andere sessies in aan. Ja, dus uh, het is eigenlijk wel best een beetje uh, een totaalplaatje wat je dan laat zien. Absoluut, ja. ja dat ja. is wel wat we nastreven in ieder geval. En wat we ook vinden dat onze verantwoordelijkheid inmiddels is. Uh, hoe bedoel je, in, uh, in wat voor zin bedoel je dat, uh, de verantwoordelijkheid? Nou, we krijgen natuurlijk uh, uh, een, een stukje subsidie, best een stuk subsidie eigenlijk. We worden door uh, uh, het ministerie van OCW rechtstreeks gesubsidieerd. Yeah. Omdat zij ook zien en aangeven dat wij deze taak hebben in Nederland. Uh, en dat we deze taak ook naar behoren uit, uh, uitvoeren. Yeah. Uh, dus uh, ja, wij, wij vullen een, een, we vervullen een behoefte eigenlijk... En, uh, dat gaat heel goed de laatste jaren. Ja, hoe ziet, uh, hoe ziet die toekomst er dan uit? Want uh, je noemt nu uh, bijvoorbeeld de, de, ja, de subsidie van het uh, ministerie. Maar hoe ziet dat uh, eruit? Want ja, uh, we, we weten allemaal dat er een beetje het politieke landschap behoorlijk is opgeschud uh, uh, sinds november van het afgelopen jaar. Hoe, uh, hoe zie jij die toekomst erin? Uh, ja, hoe die toekomst eruit ziet, wist ik het maar. Ja. Uh, dan, had ik, dan, kan ik, dan, dan had ik daar heel veel geld mee kunnen. En <lacht> ja. uh, die informatie een stukje sneller. <lacht> ja. ja. Um, hoe, hoe, ik het, hoe ik de toekomst voor me zie. Ja, ik, ik probeer altijd positief te blijven. En um, in ieder geval voor uh, de komende subsidieperiode, dus dat gaat over vier jaar, zijn de afspraken vastgelegd. Dus daar gaat niet veel aan getornd worden. Ja. Uh, dat is uh, dat onze subsidieaanvraag daarvoor wordt op dit moment beoordeeld. Ja. Uh, hoe het er daarna en hoe het er verder uitziet, ja, om de eigen politieke voorkeur uh, en ik denk die van iedereen die in de cultuur en uh, in de kunst werkt, een beetje te laten doorschemeren. Ik kan me niet voorstellen dat een uh, uh, toch wel extreem regering als die nu aan het formeren is, het uh, zo lang vol gaat houden. Dat ze de Nederlandse cultuur in, uh, de kop in kunnen drukken. Ja. Ik blijf positief. Ik hoop dat het uh, kort duurt en uh, dat er snel weer een regering uh, zit. Ja, oké. Okay, okay. en, en positief is over de cultuur en cultuur. Ja, uh, de popronde. Nou ja, de mensen die het bezoeken die weten ongeveer wel wat, uh, wat voor cultuur uh, hen te wachten staat. Uh, wat, wat merken jullie daar zelf uh, van als, uh, als popronde Nederland? Van mensen die die een optreden bezoeken. Wat, wat voor reacties krijgen jullie daarop terug? Waar het ook is in Nederland? Ja, eigenlijk voornamelijk positief. En dat is natuurlijk ook de reacties die je het meeste horen krijgen, En die ook het liefst wil horen. Hmm. Uh, maar mensen zijn over het algemeen heel positief. Omdat ze heel... ...laagdrempelig in hun favoriete kroeg of kledingwinkel... ...of kerk of kapperszaak of podium in de, in de lokale stad... Hm. ...of in hun eigen stad in de lokale podium... Uh, een, ...een nieuwe ex ontdekken die ze daarvoor nog niet kenden... ...misschien zelfs nog nooit gehoord hadden... Ja. ...en die ze kunnen gaan volgen op een hele ja, intieme manier eigenlijk... ...want je hoeft geen kaartje te kopen, je kan zo naar binnen lopen... Hm. ...als je het niet leuk vindt kun je ook zo weglopen en naar de buren gaan... ...waar ook een ex speelt. Ja. Dus um, dat is heel fijn aan een, aan een popronde. Je hoeft je van tevoren, kun je natuurlijk heel erg gaan verdiepen. Maar dat hoeft niet per se in het programma. Ja. Je kunt je laten verrassen. Ja, en ik ken gewoon echt veel verhalen van mensen die hun favoriete ex hebben ontdekt op popronde. Ja. Dat vind ik zo mooi eraan. Ja, uh, noem eens ook uh, wat voorbeelden van mensen die aan die popronde hebben meegedaan. Die later eigenlijk toch best uh, ja, interessant zijn geworden binnen de Nederlandse muziekcultuur. Kan je daar iets uh, van, uh, van zeggen? Zeker wel, ja. Dat zijn er heel veel. Dat zijn Kensington, de statie, special, Rondé, Blauwzoen. Ik zit nu naar, ik ben op tour, ik zit naar foto's te kijken van John Coffee. Ja. Um, uh, afgelopen jaren nog Mo, vrouwje uh, en vorig jaar zelfs hippie uh, en droomdit. Ja. Uh, ex die dit jaar gewoon op uh, Down Rabbit Hole en Best Secret staan. Ja. Uh, wat, uh, wat, als je nu naar het lijstje kijkt, waar, waarvan denk je, uh, nou ja, dat zou er wel iets uh, kunnen gaan worden? van de selectie van dit jaar? Ja, ja. ja ik denk alle 101 natuurlijk. <laughs> alle 101. Nou ja, hoor. Ja. Ja. Ze, ze zijn geselecteerd uit ruim 1100 aanmeldingen. Dus dat, dat wil natuurlijk iets zeggen... door 184 sleutelfiguren uit die Nederlandse popsector. Ja. Dat betekent dat er gewoon echt veel potentie in al die acts zit... Um, en natuurlijk zal het niet zo zijn dat iedere ex zo groot wordt als een, een vrouwtje of een mo. Um, dat, dat ligt ook aan, aan het genre wat ze spelen en dergelijke. Maar ja. in hun eigen scenes zijn dit wel de ex die je in de gaten moet houden de komende jaren. Oké. Okay. Um, goed, wanneer begint die popronde? Die popronde die begint op 14 september. Ja. Uh, zaterdag 14 september in onze thuisstad in Nijmegen. Uh, dan uh, maken we van Nijmegen eventjes voor één dag de pophoofdstad van Nederland. Hmm. En uh, dan toert hij door tot en met 30 november wanneer we hem afsluiten in Amsterdam met het eindfeest in de Melkweg. Uh, dus dan hebben we zo'n zo 30 ex op één avond in die hele Melkweg. En uh, ja, die ex ga je de zomer daarna vaak op de, op de grote festival zien. Dankjewel. maar. Uh. En dat was 3-point landing met Gleaming Eyes. En voor het uh, gesprek met uh, Chris Moorman van Popronde Nederland. Dit is een uh, nummer van ruim 18 minuten. Daarom het woord aan No Man's Valley. En het nummer dat heet Flight of the Slot. Invitation No destination een kwartier was dit. Uh, het uh, nummer van No Man's Valley en Flight of the Sloth. Sloths. Met de TH dan moet ik uh, dan altijd aan mijn Engelse leraar of Engelse lerares denken. Ik heb er twee, uh, wat meerdere versleten eerlijk gezegd. En dit was uh, dan uh, zo'n uh, cultklassieker die je dan uh, nog een tijdje gaat horen, denk ik. Zo'n beetje. Goed, we hebben er nog eentje. Die is ook uh, dat is een eigen opname uh, tot aan het nieuws van 8 uur. En dat is van een dame, Stijn en dat nummer dat heet Sur le toit Sur le toit, j'ai retrouvé la perspective. Ne t'inquiète pas, j'ai sûrement pas perdu mon objectif.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 En rire dans les toits J'ai retrouvé une autre vie Pour ressembler aux vieilles envies Abandonner les souvenirs Fave, glaciaire et porte J'ai retrouvé ce que je suis J'ai plein d'espoir J'essaie de ne pas trop rester dans le noir